Wie is De er werd gewoon gemuild, dus zij deed open heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard. En... Dat paard dat staat te grazen, ach hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's kokersmat. Er Wat nou komt is belangrijk hoor Heeft u misschien de ruimte Voor een paar, twee meter lang U kunt hem komen halen You're cool.